Hopper, vertaling komt van Beek. Binnen. Ah, Julian. Kom verder. Doe de deur dicht. Ga zitten. En maak dit je makkelijk. Ja. Makkelijk. Hastings is hem. Eh, lekkertje, dat kan toch niet? Zeker zeker kan niet. Het staat hier zwart op wit. Ja, maar hij is al bij de organisatie sinds. Misschien zelfs nog wel langer, maar dat doet er niet toe. Ook al is het nog zo'n goede man, als je mis is hier geweest. Ik zou niet graag jouw schoenen staan, liefje. Maak je hem niet bezorgd, dat zou je ook niet lukken. Nee, ik bedoel dit. Ik bedoel Hastings die moeten vertellen dat hij. Hé, vervelend Buiten gewoon een aangenaam, Wat? Dacht je dat het mijn taak was? Ja, van wie anders? Voor wat ook wist dat jij precies op de betalingslijst van onze organisatie? Nou, uh, ik... Uh, uh, behalve uh, uh, voor het niet afmaken van je zinnen? <laughs> kijk, kijk, het is ineens geworden emancipatie. Goed, dat wil ik het zeggen. Jij zorgt voor Eestings. Ik voel net een afschuwelijke riep opkomen. Maar niet hier op mijn kantoor. Het kan me niet schelen hoe je het doet als je me zorgt dat Hastings verdwijnt. Hij is een gevaar voor de veiligheid van onze organisatie. Ah, ik ben toch geen partij voor zo'n geweld van zo'n man van als je begrijpt wat ik met je woord. Ja, ben ik veel te fijn voor voorgebouwd. Hm. Dan moet je eens goed naar me luisteren. In de orde staat dat Hastings moet worden geliquideerd. En daarmee was dat. Waarom ben ik hier ooit komen werken? In de Gal Club had ik geen beste voor maar het was tenminste werk. Heestings zal het me kwalijk nemen. Misschien zal hij mezelf wel slaan. Wees hem dan voor. En geef hem een klap met je knuppel. knuppeltje grof. Rust zacht, meneer Hastings. Julian, ik kan me niet schelen hoe je doet als je het wat doet. En zorg dat er geen sporen leiden naar de organisatie. Begrepen? Begrepen. Dat, dat, ik geloof het wel, tenminste. Heestings komt dadelijk naar mijn kantoor. Zo, ik denk dat ik maar verschal het. Je, je gaat zo maar. Het is bijna één uur. Maar kun je dan een hap die je keel krijgen? Waarom niet? Ik heb de opdracht doorgegeven. Aan jou. En oh ja, zeg, doe hem niet onder een bus wil je. Dat maakt het allemaal zo laag bij de grond. Dan ja, mag je er misschien even aan de redenen... ...maar dat, dat het bij Kraans of prima heeft gewerkt? Ik zou toch maar eens proberen iets... Uh, originelijks te bedenken. Mm. Als ik jou was. Heb jij misschien een suggestie? Neem me mee naar je flat... ...en leg hem aan het gas. Gas? Ik heb geen gas. Alles werkt bij mij elektrisch. Elektrocuteren dan... Heb je niet een uh, elektrische stoel of zoiets? Laat je hersens maar eens werken. Ach, het lijkt zo langs wel van een opruimingsdienst. Ben je weet toch hoe me dat tegenstaat? Oh, wat kan jij jokken? Maar je hoeft het niet te doen, hoor. Alleen, uh, je weet wat er dan gebeurt. Ja, wat, wat, wat, wat dan? Dit. Oh ja. Ja, je zo stelt. Ik heb op school altijd geleerd dat het beter is te geven dan te ontvangen, hè. kan wat krijgen. Zo mag ik het horen. Dat zal Hastings zijn, het beste. Maar ben over een uurtje terug. Nee, ik ga wel door andere Ja? Uh, binnen. Oh. Hallo, Julien. Hallo. Alison, laat me spreken. Ja, ze is... Uh, uh, ze is net gaan lunchen. Ze zegt ja. Kan ik iets tegen je? Ik bedoel, kan ik iets voor je doen? Nee, beste kerel. Ik moet alleen een paar met dat doen nemen. Daar is nog altijd tijd voor vanmiddag. Nou, stel niet uit op morgen. Ik heb ook nog niet gegeten, ga je mee? Oh, dat is wel vriendelijk van je, mij te nodigen. Ik denk wat het bijzonder graag hadden. Mooi zo, ga mee dan. Ja, ja, Bijzonder gezellig hier, Surfeiser. Bijzonder gezellig om hier met jou te zijn. Wij danken u wel, zeer. Buitengewoon goed geregeld. Zaken en het meisje. Inderdaad, sir. Al stappen ondernomen in verband met Hastings. We worden daar gewerkt, sir. Julian heeft beloofd zijn best te doen. Wanneer? Hoe bedoelt u, sir? Wanneer heeft Julian dat beloofd? Ongeveer een half uur geleden. Bel onmiddellijk Julian op. Wat uh, moet ik hem zeggen, sir? Zeg hem dat ik Hastings nodig heb voor een karretje. Wat voor kwijtjes, hè? Dat doet op de ogenblik liefje. Ga dan maar bellen en zeg dan maar tegen Julian dat hij nog even moet wachten met Hastings. Dan bestel ik in die tijd even de kaas. Ja, met Alison Howard. Geef me Julian even weer. Wat? Uitgegaan? Ga ja, lunchen. Met wie? Waar? Ik hang op hoor, ik moet er als een naast van door. Dat is vlug. Hij is weg, zo. Weg? Ga lunchen. Met Hastings. Waar? Dat weet ik niet. Heb je dat er niet gevraagd? Oh, natuurlijk heb ik dat gevraagd. De telefoniste zei dat ze het niet wist. Ze zei alleen dat Julian grijnt over zijn hele gezicht. Dat voorspelt niet veel goed. Het betekent waarschijnlijk dat Hastings betaalt en dan zou ze best eens in Westend kunnen zitten. We zullen moeten wachten tot ze weer terugkomen. Als Julian tenminste niet alleen doet, want... Je bedoelt dat Julian hem nu meteen te pakken neemt? In ieder geval niet voor dat Hastings de rekening heeft betaald. Maar daarom... Aan. Mensen onderbussen nu, we dat is Julians grootste plezier, weet u. Ik heb hem gezegd het dit keer wat subtieler aan te pakken, maar ja, u kent hem. Oh, nou, ik ken hem al te goed. Wist jij toevallig of Hesings ergens een stamkoek heeft of iets dagelijks? Nee. Dat is nou typisch iemand die het stil houdt als hij een leuke tent heeft ontdekt. Ach, kunnen we alleen maar hopen dat Julian hem niet te gauw wegwerkt? Wij kunnen alle restaurants op sir. Er is geen vakantie. Trouwens, ze kunnen overal zijn: cafeteria, privéclub, noem maar oh. op. Bel de portier maar van Julius Vet en vraag hem een briefje voor hem neer te leggen. En bel de Vet van Hesings ook maar. Meer kunnen we op dit ogenblik niet doen. ben bang dat u gelijk hebt, sir. Kunt u me ongeveer zeggen waar u Hastings voor nodig hebt, voor het geval dat ik ze mocht vinden? Nou, Lekker niet meer redelijk. Als je Hastings ziet, zeg hem dan dat hij Julian moet laten verdwijnen. Wat? Die Hastings moet Julian laten verdwijnen. Maar, maar, Julian moet toch Hastings liquideren? Nee, ik zal nog verder niet over de details ingaan, maar het is belangrijk dat Julian verdwijnt en niet Hastings. Zou het niet beter zijn als ik Julian dit verdwijnen? Nee, Hastings is voor aangewezen en je weet dat de organisatie nooit op zijn besluit terugkomt. En het besluit dat Julian Hastings moet laten verdwijnen dan? Dat besluit werd genomen voor we beschikten over de bewijzen dat Julian van twee walletjes zit. Van twee walletjes? Ah, vind nee. je het geen poëtisch idee? De jager gejaagd? Ja. Ik wou dat ik wist waar Julian was. En wat hij in zijn schuld voert. Ik hoop niet dat hij iets anders is. Ah. Rokkelijke buurstuk, was dat? Hm. Ja. Ha? Ja. Probeer nog wat drinken? Nee, nee. Wil er ja. iets drinken? Een dubbele creme de mand met twee kerstjes. graag. Ja, mooi. Ik ga het zelf maar je verhalen. dat gaat vlugger. Nou aardige regelen ze toch, hè? Ik, ik, ik moet echt een mooi eind voor bedenken, ja. Het was net gelijk. Ik moet hem niet gewoon gaan busduwen. Het is veel te ordinair. Maar wat dan? He? Geweer. Echt, nee. Mes. Ja. Electrocuteer. Wacht eens even. Wacht eens even. Als ik hem nou eens in het bad stop en dan een elektrisch kacheltje in het water gooi. Dat is een mooie truc van James Bond die film. was geweldig. Jawel. Als ik het nu ook ga doen, is het helemaal weer iets origineel natuurlijk. Een ongeluk. moeilijk te sceneren. Hier. Een glaasje vergif. Vergif? Dat is een idee. Pardon? He, oh, neem, hebben we, neem, neem, Ik zit een beetje te dromen. He. Wat nou? Heb je niks voor jezelf meegebracht? gebracht? Overkomst zo? bierpompen bierpomp is weer eens ja. kapot. Nou, voorst dan. Voorst. Buiten een losmaakende is Zoals gezegd, moet jij nou vanmiddag werkelijk die vervelende papieren doen naar Emmet nou, Ja, Nou, moeten is twee. Jij hebt wat anders hier. ik dacht misschien kunnen we naar de races gaan, zeg. Nee, maar We zijn er in een uur. Dan zijn we net op tijd voor de race van half vier. Kunnen we nog wat verdienen ook, zeggen? Sammy's hempje is favoriet. Ben in hemel niet meer naar de races geweest. Ja. Goed, als jij tenminste door de met alles. ...en ze kwaad is dat ik niet ben komen opdagen. Oh, ze zal je beslist niet kwalijk nemen als je niet meer komt opdagen. Even kijken waar een biertje blijft. Dan gaan we, en zo terug. Ja, maar waarom zou ik niet gelijk wat centjes verdienen tijdens het werk? Nee, maar ik zal hem een paar goede tips geven. Dan gaat hij in een vreestemming de pijp aan. Zo. zo, zo, zo, ben je er alweer? Nou, post nog, hè, post. Hm. Met en Howard? Nee, Sir het nog steeds niet. Nee, ik heb geen idee waar hij zit. Zal ik 6x2 bellen? Laten we de politie er allemaal liever buiten houden. Lijkt je dat ook niet beter? M maar wat dan? Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ik de televisie maar daar aanzet. Dan kan ik beter denken. Ik bel u wel als ik nieuws heb. Dag, Sir Fraser. Tot ziens. Televisie kijken. op deze omstandigheden, die man is stapelkrankzinnig. Oh joh. We zijn nou de laatste bocht door. Op het rechte stuk moet de beslissing vallen. Nek aan nek loopt Geertje keeltje en die nieuwsgierig haagje, maar de jockey haalt Sammy's hemdje op. Ah, oh, ik bedoel dat natuurlijk niet, letterlijk luisteraars. Ik bedoel het uit. De mannen hopen die, die, die grappenbakkerijen gaan hoor. Nieuwsgierig schiere scheelt je Wintrop nu een volle lengte voor. Sammy's hemdje doet de volle lengte voor. die nieuwsgierig aagje. Huit, Semmisch Hempje! Huit, Kom op, kereltje Winterop! Zet hem op! In de laatste 50 meter heeft Semmisch Hempje Kereltje Winterop ingehaald. Hij gaat nu nek aan nek met die schierige haagje. Hij vindt de rij. Kereltje Winterop laat hem dan niet bij zitten. Hij loopt hier! Hij is al niet Dat wees zijn kloot in zijn benen. Het wordt een nek aan nek de laatste meters. Semmisch Hempje krijgt hem met de zeep van langs. Goed zo! Blijf ervoor! Hou hem zo! Kereltje Winterop! Uit! Ja, dit zijn de eindstrip gebaseerd. Als eerste ging Semmins hemtje door de finish. Op een halve lengte gewoon te gewend op... en als laatste vind je misschien een haagje. Nog even luisteren, en dan ik de uitslag van de documenten delen. Oh, weer een paar pondlichten. Ik leer het ook nooit. Hé, hey, wacht eens. Wacht eens. Wie zit daar in mijn beeld? Ga eens even opzij, kerel. Ja, voor het draait als ik het niet dacht. Julian? Julian en Hastings op de voorste rij... Nou, schiet op. Ah, hallo, Allison. Fraser hier. Ik heb Julian en Hastings gevonden. Waar? Op de racebaan. Ik heb ze net gezien op de televisie. Wel onmiddellijk. Laat ze omroepen. Als je Julian aan de telefoon krijgt, zeg dan dat hij direct contact met daarvoor me opneemt. Komt hij nooit zo op tot ziens? Geluksvogel, zit rustig naar de televisie te kijken en vindt dan al passant met de die hebben moeten. Terwijl ik hier in de zenuw zit, Het is niet eerlijk. 3 tegen 1, met een inzet van 10. Nou, dat zijn drie mooie beetjes voor de oude Julian. Had ik uh, maar naar je geluisterd. Ja, of jouw tijd komt nog wel. Misschien niet eerder dan je denkt. Uh, op wie zet jij in de volgende race? Op hemels halleluja. Hou ah, jij is centen maar op, dan ga ik de mijne vast wegbrengen. Tot zo. Ja, maar dat is goed geld dat kwaad geld, goeie kerel. Groene baaiboom, die moet je hebben. We zullen zien. Ook oh, oh, voor meneer Julian Zet-Warton-Smith-Brown. Wil meneer Julian Zet-Warton-Smith-Brown zo snel mogelijk zijn komen. Belangrijke mededeling voor hem. Herhaling? Wil meneer Julian Fitzwarfland-Smith-Brown zo snel mogelijk zijn kantoor hebben. Dank u. Wie, wie, wie, wie, wie kan nou eens zijn? Huh? Wie kan dat nou zijn? Wie weet er nou dat wij hier zijn? Nou, dan ga ik maar even. Hè? Tot zo, is dit. Ja, hemels halleluja. Over mijn lijk... heb ik niks meer van. Hè? Een paar uur geleden kijk ik de opdracht voor. Heeft te zorgen. Nou is pot ik alles vergeven en het vergeten. Neem maar nou die ik zeg maar, wat er gebeurt er eigenlijk allemaal achter mijn rug? Dat hoor je wel als je hier terug bent, Dat heeft eens leven en Wat vervelend nou, en dan had ik net iets geweldigs bedacht met super hè? Luister eens, ik had hem in de race van vier uur op het rechte stuk voor de paarden willen duwen Auw koek, de pad, vind het voor de oorlog al Oh, daar ben ik niks van, zo oud ben ik nog niet, liefje en Nou, geen geklets met Julian, ik verwacht hier zo snel mogelijk te... Luister, kan ik nou die vier uur race niet even uitzien? Nee, tot zo Nou ja, dat is toch geen leven meer Julian en Hastings. Het spijt me dat ik jullie fijne middagje moest onderbreken met de plichtroet. Julian, wil ja. jij even bij uh, Stevens melden? Hij heeft net mij gevraagd. Ja, het valt niet mee om de uitverkorene van het volk te zijn. Tot straks. Nou, Hastings, je zult je wel afvragen waar al die haast voor nodig is. Die vraag is inderdaad bij me opgekomen, ja. Maar ik vertrouw erop dat je het me allemaal al haarfijn zal uitleggen. Julian is hem. Hij moet weg. Hij is net weg. Hij moet weg voorgoed. Weg en niet meer terug. Begrijp je? Oh. Hij eet van twee balletjes? Nee. En jij krijgt de opdracht? Oh. Is dat alles wat je te zeggen hebt? Ik veronderstel dat er niet veel meer te zeggen valt. Nu doet er nog een kalm over. Och, na de eerste tien raak je er al gewend. Hè? Zo, dus Julian eet van twee walletjes. Mm -hmm. Ja, je weet tegenwoordig niet meer wie je nog kan vertrouwen. Inderdaad. Is er haast bij? Ik bedoel, weet hij iets van ons dat hij verder zou kunnen vertellen? Voor zover ik weet niet. Als het zo binnen een paar dagen gebeurt, is het wel genoeg. Ik denk dat ik hem ga wulgen. Heb je daar een bepaalde reden voor? Ja, hij geeft me altijd de verkeerde tips. Waar is hij naartoe? Goedemiddag, Stevens. Ik heb hem zomaar ergens heen gestuurd. We moesten tenslotte toch even rustig kunnen praten, nietwaar? Met Fraser. Ah, zei Fraser. Goedemiddag. Julian het wonderkind meldt zich. Uh, Steven zei me dat ik contact met u moest opnemen. Wat kan ik voor u doen? Allison is hem. Zorg voor haar. Oh, ja, ik, ik, ik zou vandaag ook al voor heestings zorgen, maar dat is uh, ook op niks uitgelopen. Als je maar zorgt dat dit wel op iets uitloopt. Goed, graag. Mooi zo. En uh, Julian, niet onder een bus. Uh, Bedenk iets subtielers. Het gaat hier tenslotte om een dame. Mag ik misschien vragen waarom, meneer? Nee. Goed, vraag ik het niet. En wanneer? Je hebt een dag of drie de tijd. Oh, het is haakjes. De komende dagen zal Hastings wel proberen je uit de weg te ruimen. Leuk bedacht, vind je niet? Tot ziens. Dat ziet. Wat? Sir Fraser! Sir Fraser! Hastings? En vanochtend was het nog die. Goede genade, je zou ervan in de war haken, verdraaid, dat niet waar is. Als je verder nog iets weten wilt, vraag je het dossier van Julian maar op. Kom, piekvijn voor elkaar. Uh, nog één kleinigheidje. En dat is? Uh, Julian had jou vanmiddag moeten... Uh, opruimen. Zijn opdracht is ingetrokken. Wat zeg je? Hm? Mij opruimen? En ik heb zijn lunch nog wel betaald. Zorg er wel voor dat er geen sporen naar de organisatie leiden als je aan de gang gaat. Dat komt in de ik hou ook contact daar... Uh. alle twee in een klap kwijt. Waar zou Julian zitten? Wat een boekenbuik. Nou, kijk eens. Wat zullen we nou doen met Julian? Had ik het maar niet al te ingewikkeld maken. slotte vermoedt hij niks. Had ik het vanmiddag maar geweten... Had ik hem onder de paarden kunnen douwen. Sportieve dood. Speciaal voor iemand die een zwak heeft voor zoiets onromantisch als stadsbussen. <lacht> <lacht> <lacht> Geweldig. wel is hem. Ze doet er nu dan ook wel eens heel erg emancipeerd. Ja, dat wel. Maar ik moet oppassen voor Hastings. Die zou me wel een slachtoffer kunnen maken de komende dagen. Je zou zo zeggen dat die goede oude Fraser zijn mannetjes wel wat uh, met meer zorg kon uitkiezen, dat wel. Eerst geeft Allison me de opdracht Hastings een kopje kleiner te maken, en dan krijg ik de opdracht Hastings niet een kopje kleiner te maken. Intussen geeft Fraser me de opdracht haar een kopje kleiner te maken, terwijl Hastings erop uit is mee een kopje kleiner te maken. Vraag me af, voor wie zou die Hastings eigenlijk werken? Er gaat niets over lui week in het bad, met een kropje thee. Ik ben bang dat ik zelf voor heistings moet zorgen als die heeft afgerekend met Julian. Ah, verrukkelijk, verrukkelijk, warme water om je heen. Jammer eigenlijk dat je zo door het leven moet gaan. Mensen die hun taak vervuld hebben naar de eeuwige jachtvelden sturen. Kom maar dat Julian en Hastings het onderling uitvechten. Als ik Julian op wil en hem zegt dat Hastings... ...ja, dat ze hem wel eens tot activiteit kunnen brengen... ...dan is hij in ieder geval op zijn hoede en hij zal alles proberen om Hastings voor te zijn. Opdracht of niet. Allison? Oh, hoe is het? Goed, hoop ik. Natuurlijk is het goed met me. Je hebt me toch vanmiddag nog gezien? Laat op mijn mijn hartje. Laat bezorgdheid. Ik zou nu niet graag willen dat je wat overkwam. Maak je niet ongerust? Mij zal niks overkomen. Ik heb altijd veel van je gehouden. jammer. Ik lig in het bad. Ik dacht ik bel je even om je te waarschuwen. Oh, zeg iemand heeft... De kraan dichtdraaien. Zo. Hastings zit achter je aan. Eh, dat weet ik. Ik bedoel, ik bedoel wat, wat, wat vertel je me nou? Wat bedoel je? Dat weet ik. Wat zei ik dat? Nou, ik weet van niks. Nee. Wanneer is dat wann wann er moet gebeuren? In de komende dagen. En van wie heeft hij die opdracht? Van mij, Natuurlijk. Zeggen altijd dat je hart en je werk gescheiden moet houden. omdat alles goed en wel tot je gevoelens hun eigen leven gaan leiden. Alice, je wilt toch niet zeggen... Wacht, wacht even, even een beetje warm bijdoen, het was het koud. Ah, lekker, een mens goed. Je? En ook maar een arme werkende vrouw. Dat heb ik nog niet. Nou, oh, dat jouw gevoelens sterker zijn. dan je trouw aan onze organisatie, hè? Dan moet je niet overdrijven, Julian. Het is alleen maar dat ik het niet zou kunnen verdragen. als jou zo opeens iets overkwam. Beste schat. En tot ziens. Ja, morgen gaan we eten, drinken en vrolijk zijn. Wat, wat, wat zeg je nou? Tot ziens? Oh ja! waarding om over na te denken. Oh, well. oh Een dubbele creme de man. Met, met twee kerstjes. Hé, hey, Julien, hey. Ook toevallig. Ik wist niet dat dit je stamkroeg was. Ik zag je wagen voor de deur staan. Ik dacht, kom, ik ga mijn goede oude kameraad nog even een drankje aanbieden. Zolang het nog kan. Hoe bedoel je, zolang het nog kan? Huh? Nou, uh, nog een paar minuten en dan is het uh, hoogste tijd, heren. Oh ja! <laughs> ja, natuurlijk. Ja. ja, om je de waarheid te zeggen, ik heb net besteld. Wat, wat mag ik jou aanbieden? Een, uh, een whisky graag. Met gewoon water. Met ja. Oh, hoor. En nog een whisky graag met gewoon water. Hier, hè? Ja. Wat uh, voel jij je uit in deze buurt? Och, er was weer niks bijzonders op het kassie. Toen heb ik de wagen gepakt en ben een ommetje gaan maken. Zag toevallig die goede oude Slee van jou staan. Ja, en... ik dacht. Tja, nou ben blij dat je er bent dan, kerel. Het is jammer, van vanmiddag ging je niet. Het had wel spannend dat kunnen worden. Geeft niet. Volgende keer wordt het misschien nog spannender. En oh. uh, ah. onze drankjes. Je... Proost. Ja, proost Deze middag zal ik in ieder geval nooit ja. vergeten. Waarom niet? Uh, waarom niet wat? Ik wou, waarom zul je deze middag nooit vergeten? Oh, omdat het me nog nooit gebeurd is dat ik op één middag meer dan twintig pond heb verloren. Nou, laat dat dan de eerste en ook de laatste keer geweest zijn. Maar ja, je kunt niet alles hebben met leven, zeggen ze. Nee, nee, ze nee. het toch? Oh, grote goedheid is toch zo laat? Ik moet er vandoor. Ja, ja, ik, ik moet ook weer eens op huis aan. Morgen een drukke dag. Kan ik je ergens afzetten? Nee, dank je, dank je. Ik heb de wagen bij me, weet je wel. Ach, ja, natuurlijk. <laughs> ja. Dat was ik alweer helemaal vergeten. Wat dom voor me. Ga mee. Ja. je moet nog afrekenen. Uh, ja, ik schijn nogal vergeten achter te zijn vanavond. Ja, zie je. Over, even betalen. Alsjeblieft. Dank u. Ja, la, laat maar zitten. Dank u. Zo. Wat is er met jou aan de hand? Ik, ik, ik, ik voel me ineens een beetje draaierig, zeg. Weet je, dat creme de een sterk spul. Oei, oei, Nee, zeg, ik denk niet dat ik achter dat stuur moet gaan zitten. Ach, even diep ademhalen, dan is het zo over. Ik laat die hier in deze buurt toch niet op een ballonnetje blazen? Nee. Nee, nee, ik laat die wagen hier maar staan. Want, uh, dan haal ik er morgen wel op, dat is veel veiliger. O, Oeh. Misschien heb je gelijk. Het zou jammer zijn als je iets overkwam. Ach, ach, in ons vak is er altijd wel iemand die dat niet zo jammer zou vinden. Ach, dus uh, toch maar een lift. Nee, nee, dank je. Nee, nee, ik ga liever lopen. Oef, ben ik weer nuchter als ik thuis kom. Zoals je wilt. Ik zal je niet dwingen. Misschien zie ik je morgen nog wel. Hoop dat je heel hard thuis komt. Ja, ja. Pauwbruistabletten, hè. Ben ik zo weer in orde? Bye bye. Tot ziens en, eh. Uh, welterust. Ja. Zo. Nou eens eventjes naar mijn wagen kijken. Hahaha. Ja, ja, ja. welke het dat ik een verrassing eronder de kap zit. Even te zien. Ja. Oh, <laughs> hey Stinks, goeie jouw jongen <laughs> Voor jou had je toch wel iets beters gewacht Een bom Vastgemaakt aan de start <laughs> Weg, wat kinderachtig ja. Ja. Ah, ja. <laughs> <laughs> Zo, die heb ik hem al veilig en wel Hé, <laughs> hey, ik heb een geweldig idee <laughs> Die zal het zeer goed doen in Ellison's wagen Zeer poëtisch als een gat in de lucht springen. <laughs> Julian, Julian, Julian. Wat heb je toch een briljante idee? Soms. Jimsen, wil jij de wagen even uit de garage halen? Het regent zo. Ja, zet hem maar voor de deur. Dank je. als mensen je in de lucht willen laten vliegen. Waar is Hastings? Die heeft vandaag zijn gezicht nog niet laten zien. Ik hoop nee, dat het niet is overkomt. Maar hoe bedoel je dat nou? Heeft iemand geprobeerd jou in de lucht te laten vliegen? Bom in de auto. Ach, ach, ach. Hm? Zulke oude trucs, dat trap je toch niet in. Ik niet? Jameson. die arme trouwens, die ligt nu geknakt in het ziekenhuis. Ach nee. Ik zal hem een bloemetje sturen. En, en zeg, weet jij of die van of die is appelen, hè? Ik kan zoiets nog gedaan hebben. ...loopt op het ogenblik geen enkele actie van ons. Nou, een afgewezen minnaar misschien. In elk geval een amateur. Waarom? Alles en een schatje. Zoiets zouden we een toch nooit doen. <laughs> ja, als ik had geprobeerd je onder een bus te duwen... ...ja, natuurlijk maar een bom in een auto. Klaakt je je wel in de jaren twintig? Als het geen pijpenstelen had geregend... ...was ik er misschien nog ingetrapt toch? Uh, jij hebt rust nodig? Ik heb bijna de gerust gehad. Binnen. Goedemorgen. Morgen. Uh, Oh, Julius. Ja. Zeg, moet je horen, kun je lachen? <laughs> Iemand heeft geprobeerd Allison hier op te plaatsen. Waar? Ja. Is dat waar, Alison? Maar al te waar. Natuurlijk zonder succes. Kijk eens, hier zit ze, hè? gezond en vuil. Nee. Verschokt maar niet gebroken. In één goddelijk stuk, of liever gezegd, een samenstel van verrukkelijke onderdelen die dan, samengevoegd door een macht groter dan onze, één verrukkelijk stuk vormen. Nee. Julian, hou op. Dit is een ernstige zaak. Als iemand probeert mij uit te schakelen, dan, dan zou die iemand ook wel eens kunnen proberen jou en Hastings uit te schakelen. En misschien wel de hele organisatie. Heb je al een plan, de campagne? Ah, eindelijk weer eens wat leven in de brouwerij. Heerlijk. Het is, ze is kijk, hoe lang is geleden? Oh, maanden en maanden geleden dat iemand een aanslag op ons heeft gepleegd. Ja. Zeg, heb, je, heb je de wagen al laten onderzoeken? Dat was niet veel met van over. Onze jongens zijn ermee bezig, maar het zou me niet verbazen als ze niks kunnen vinden. Tje. Yeah. Maar we moeten deze zaak wel van alle kanten bekijken, hè? Zou het geen wraak kunnen zijn? Nee. Nee, ik heb al gezegd, dat afgewezen nou zeg maar, dat iedereen heeft ze ook verworpen. Dacht ik er nog wel een plezier mee te doen, nou ja. Jongens, ik moet er door. Ik moet er door. Ik moet werken wat de kost. Zie eh, jullie straks wel, hè? Als je naar beneden moet, Julian. De ja? privélift gebruiken. Ja? De dienstlift is buiten bedrijf tot we deze aanslag tot op de bodem hebben uitgezocht. Ja. Ja. Uh, dat geldt ook voor jou, ik. Zal er aan denken. Hoi, straks. Zo. Zo. laat we die lift nou eens mooi in orde maken voor meneer Hastings... Waar heb ik mijn draadjes? Waar heb ik mijn draadjes? Ja, zo? Als we dat ding nou eens een stukje lager vastzetten, hè? En de deuren laten werken. <laughs> zo. Ja, nou, dat was een leuk vleesje als die deuren straks weer dicht dichtgaan. Dat kost hem toch op zijn een paar gebroken benen. Dan kan ik hem mooi opzoeken in het ziekenhuis met een bloemetje en een vaardwappers. Inhaal die de belangrijkheid als ik hem heb. Ik een kus heeft voor zijn mond Geen verdenking op mij. Geen verdenking op de organisatie. Jongens, dit wordt groots. Dan heb ik mijn handen tenminste vrij voor Ellison. Koffie. Goddank, de privélief doet het tenminste nog. Ik heb geen voeten meer. is er hier? Ah, Allison. Hoe gaat het? Wat? Ja, ja goed. Mm, dat is heel ernstig wat je me daar zegt. Ik ben er een half uur bij je. Hij laat hier in de buur blijven. Tot straks. Iemand heeft op kant uh, de lift uh, onklaar gemaakt. Koffiejongen in het ziekenhuis. En iemand heeft geprobeerd Allison in de lucht te laten vliegen. Hier is me bekend weet je, ja. Ja, ja. ja, ik ben mijn routine een beetje kwijt, lijkt het wel. Oh, no, dat wil ik niet beweren. Maar je zou eigenlijk wat meer succes moeten hebben. Nou oh ja, kijk eens, met dat met Allison was meer een grapje, een soort waarschuwing. Toen ik die bom vond, die Hastings in mijn wagen had gemonteerd, heb ik hem overgeplaatst. Maar ik heb uh, hem op halve kracht ingeschakeld, weet je En die lift, die lift was zomaar een impuls. Er was een goede kans dat Hastings de volgende was die hem zou gebruiken. Het is tenslotte onze privé niet waar en ik dacht... Als je nou een paar benen breekt... dan kan ik in het ziekenhuis mooi met hem afrekenen... zonder dat de verdenking op mij of op de organisatie valt. Jammer. Voor die kofferjongen. Zal ik bellen voor het nieuwe? Oh, je belt maar. Denk je dat het verstandig is... alles een te waarschuwen zoals jij dat zo eufemistisch uitdrukt? Ze is nog niet bepaald een amateur. Wonder ik ook niet. <laughs> Dichtelijk misschien, maar geen amateur... Hoe ik krasen vond die die beurs kreeg, dat was toch de vlees geworden perfectie? Nee, me niet kwalijk. Dat glorieuze moment zal ik mijn leven niet vergeten. Ik moet nu naar Alice Hastings. Als ik je een goede raad mag geven, zorg dan dat je met er klein bent binnen de 24 uur. 48 uur zou ook nog kunnen, maar langer zeker niet. Ja. Klinkt als dus een ultimatum. Je mag het opvatten zoals je wil. Ah, ah, is het meneertje ernst? Doordelijke ernst. Laat je dat gezegd hebben. En dan moet ik weg. Ja, je kunt op me rekenen. Oh, eh, tussen twee haakjes, weet u dat Hastings het op mij gemunt heeft? Nee. Oh, dat is kort maar Eens even goed nadenken over Elsen. Eh, ja? Ik heb het. Ze zat er wel mee in, geloof ik. Mm, je hebt ook een grote verantwoordelijkheid. Het is niet makkelijk al die oprollerij te organiseren. En hoe meer succes wij hebben, hoe meer vijanden we krijgen. Dat is waar, ja. Zeg, heb jij enig idee waar Julian uit hangt? Nee, ik heb Stevens al opgebeld. Dat is in ieder geval niet. Sir Fraser had de mocht niet gezien, zei hij. Dus uh, we moeten er maar naar raden. Maar uh, maak wel een beetje voor met je opdracht, hè? Ik ben bezig. Vanavond gebeurt het. Hoe? Dat kan ik voorlopig nog niet aan de openbaarheid prijsgeven. Gelijk nou, heb je. Nou, ik uh, moet er vandoor. De... Kun ik je er eens afzetten? Graag. Ik ben met de kleine wagen, maar er rijdt niet zo makkelijk in. Kan je mij even naar Mario brengen? Met plezier. Als je hier even wacht, Alice, dan haal ik de wagen. Goed. Wat was dat? Iemand heeft allemaal geschoten. Kijk daar in de muur achter me, de inslag. Behoorlijke kaliber. Waar kwam het schot vandaan? Precies, weet ik het niet het gewoon aan de overkant, denk ik. Zou kunnen. Keus genoeg op zijn minst tien verdiepingen. Je hebt natuurlijk weer niet goed opgelet Ik had niet verwacht dat ik zou worden beschoten als je dat soms bedoelt. Laten we maken dat we weer wegkomen. Kom mee, helemaal waar. Ja, graag. Dag portier. Uh, uh, uh, meneer Elksten was er niet, hè. Ik heb een briefje voor hem neergelegd op zijn schoorsteen. Maar zeg het dan nog maar even, dat je alles ziet hij misschien niet hoe die is, ja. Eh, oh ja! Ja, zeg hem ook even dat zijn geweer. een kleine afwijking heeft naar rechts. Alsjeblieft, dat is een Mario. En geen Hijsje Rikrenk. Dat je straks wel komen ophalen. Nee, ik moet nog een paar boodschappen doen. Ik neem wel een taxi. Ah. Als je maar om een uur of drie op kantoor bent, ik wou nog even meteen een ander met je doorpraten. Ik zal er zijn. Drie uur. Bye. Ben ik een beetje nerveus of... Wordt die vent me nou echt? Er is maar een manier om erachter te komen. Hier, ja, daar gaat hij. Zie je wel? Wacht eens. Deze truc eens proberen. Ja, Doei, hij is bezig met te halen. Wat moet die vent van me? Wat je? Binnen. En dag, jij het, Julian? Dag. dag. Zeg, wat? Jullie ze hebben jou van de hand. Je ziet er weer bleek. Nou, Hastings heeft een oud ongeluk gehad. Hij ligt in het ziekenhuis. Eerst Jameson, toen die koffiejongen, en nou Hastings weer ze liggen zeker niet allemaal uh, hetzelfde ziekenhuis, hè? Het zou makkelijk zijn als je ze wilde bezoeken. Hm. Wie zou wie de volgende zijn? Zeg dat wel. Er is op mij geschoten, hier vlak om de hoek. Kwam vanuit het flatgebouw aan de overkant. Zeg, heb jij daar geen vrienden wonen? Oh, ik heb wel vrienden wonen, maar... Die vrienden maken er geen van alle gewoonte van om jonge dames achterna te zitten met geweren, Met iets anders, ja hoor, maar niet met geweren. Julia, het is duidelijk dat iemand het op ons gemunt heeft. En het schijnt hem of hem ergens te zijn. Uh, Hastings, had vanavond een karweitje moeten opknappen. Dat zal jij dan moeten overnemen. Oh, oh ik, ik heb een afspraak in de croquetklap en uh, daarna heb ik mijn vaste woestavondje. Dat en... zou je dan helaas allemaal moeten afzeggen. Huh, waar wil je mee in hebben over mijn gebiedsters? Naar de boerderij van Bannerman. Dat is een kilometer of tien, twaalf voorbij aan de weg naar Wickham. Wat moet ik daar doen? Geen idee. Hier, hier is Hastings' notitie. Hij moest daar om half twaalf uur ontmoeten, ontmoeten. Zeker Devenish, meer weet ik er ook niet van. En waarom niet dan 12 uur als de heksen beginnen te dansen. Nou ja, goed, ik zoek Hastings wel even op. In het ziekenhuis. Hm. Misschien kan hij me verder inlichten. Ah, ja, de van je, je collega er willen opzoeken. Maar ik ben bang dat je er niet veel verder mee zult komen. Hij is buiten bewustzijn en dat zal die de eerste 5-6 uur nog wel blijven, zeiden ze. Ze hebben mijn telefoonnummer thuis en als er een verbetering in de toestand komt, zou ze bellen. Ach, ach, wat lief, wat schattig van je. Ik zou bijna willen dat mij eens een keer een ongelukje overkwam. Ik heb altijd al graag de gewonde helpen willen spelen. Ga jij me liever iets nuttigs doen? Nou ja. Hier, heb je een pasje voor de wapenkamer? Dan vind je ja. alles wat je vanavond nodig zou kunnen hebben. Nee, dankjewel. Zeg dankjewel. Zegt die, die Devonish, hè? staat me daar toch niet op te wachten met kanonnen of zo? Wees in ieder geval op alles voorbereid. Dat geldt voor de padvindertjes, maar dat geldt ook voor jou. Oh, wat heerlijk. Om uit jouw woorden troost te putten. Goed. Ik ga de wapenkamer leeghalen. Tot ziens. Dat hoop ik, ja. Je ziet er aardig verkreukeld uit. Ze zullen je nog wel even in het ziekenhuis houden. Waarom gebroken snij en schaafwonden aan onder en gezicht. en een knie zo dik als een luchtballon. Ongeluk of. Uh... Kwam best dat het Julian was. Het was in ieder geval niet zijn wagen. Maar je weet het nooit met hem. Hij kan het niet laten om links en rechts auto's te lenen. Bewijs? Ik heb alleen maar voor een gevoel. Dat is alles. Hij gaat vanavond naar de boerderij van Benhamen. Dan hebben we arme Julian voor het laatst gezien. Klinkt nogal zelfverzekerd. Devin is mist nooit. En als hij zou missen, is er altijd zijn slang nog. Slang? Ja. Hij en zijn gifslang zijn onafscheidelijk. Leuke vrienden heb jij. In ieder geval reken ik jullie en daar op het ogenblik niet meer onder. Nee, ik ook niet meer. Ik ben er zeker van dat hij het was vanmiddag met die schietpartij. Intuïtie? Niet helemaal. Vanmiddag op mijn kantoor zei hij toen ik hem vertelde van dat ongeluk van jou. Jameson, toen de koffiejongen en nou Hastings weer. Hoe kon hij dat weten van die koffiejongen? Ik heb het hem niet verteld. Ik ook niet. Nou. De boerderij van Benham, Ik hier in het ziekenhuis. Jij aan mijn bed. Beter alibi zou hij niet kunnen hebben. Goed idee. Ik kom vanavond terug. Dag. Ja, mijn scheppers die in zo zo'n nacht op zee moeten bloederen. Ah, ah, wegwijzer. Waar is mijn zaklantaarn weer hè? Ah, uh, hier, ja, ja, ja. ja. Mozo, Mozo, Bannerman, linksaf. Moet dat laantje dan zijn? Van een modderpoel. Goed dat ik de ware van even geleend heb. Zo, De soms open. Nee, door die pot dicht. Is het soms zo'n val? Oh, die Ellers zijn vermoord, nog eens een keer met een leuke opdracht. Als ik de mensen dadelijk niet zelf wat vermoord. Misschien, wacht even, misschien kan ik even door een raam naar binnen. Luiken. Hm. Ik dat ik een van die andere apparaatjes bij me had die je wel eens op de film ziet... Hè, ...waar je alle sloten weer open maakt. Oh, wacht even. Wacht even. Oh, een kapotte Spanjolet. Ja. Zo. Sowieso. Ja. Zo, hè hè? Dat is handig zo'n zaklantaren. Zo he. nou, het wat met Die dus moet dit huis toch wel bewoond zijn. Waar ziet nou? Ah, hier. Ja, vergeet het maar. Ze hebben zeker de elektriciteitsrekening niet betaald. Meneer Devenuze! Meneer Devenuze! Oh nee, nee jongens, toch geen vampiers hoop ik. Ik eh... Kom niet naar boven als dat soms de bedoeling moet zijn. <lacht> Hot, wat hoor je, dat scheelt een haakje? Welkom, Julien. Welkom op de boerderij van Betterman. Aardig ontvangst moet ik zeggen. Ik verwachtte je... Ah, ah. Ja, ik geloof dat we hem hebben. Sandra? Goed zo, mevrouwtje. Ja, daar is hij. Jammer troep dat je niks voor je te doen vanavond. Maar er komt altijd een volgende keer. Oh, mijn pols! Ah, joh, ik toch. Je bent wel een beetje erg met jezelf ingenomen, hè? Zo goed ben je er ook voor niet. Pale mijn pols is kapot. En wat heb jij niet allemaal gedaan met mijn zenuwen, hè? Ik zal een week lang melk moeten drinken om er weer bovenop te komen, zo. Dan kan ik je de meest eens goed bekijken. Oh, stop! Wacht even, de slang! Oeh. oef. Als kind hield ik al niet van dit soort kruipend gedierte. Sandra, Sandra! Was dat beest van jou? Oh, dat verwondert me niks. Goed dat ik wat licht heb gemaakt, al voorbijen te pakken. Nee, zij. Mijn Sandra, eens zal ik je hier voor laten boeten. Nou ja, verder we niet. Maar vertel eerst eens eventjes voor wie je eigenlijk werkt. Allison, Hastings. Ik uh -huh. weet niet waar je het over hebt. Ik werk voor niemand, ik woon hier. Oh, maar dat zal niet lang meer duren. Je zal me toch niet in koele bloeden neerschieten. Een arme gewonde man. Dat is moord. Kan je levenslang lang voor? Oh, ja, je hebt iets langer op gestuurd. Als hij, pardon, als zij me had gebeten, was dat soms geen woord geweest? Natuurlijk niet. Zoiets valt in ieder geval niet te bewijzen. En die blauwe polen die voor mij bestemd waren? Zelfverdediging. Ach, aardig bedacht man, net niet aardig genoeg. Met tranen in de ogen zal ik de plaatselijke politie moeten mededelen dat ik hier ben gekomen voor een zakelijke afspraak. Dat ik eens slang zag en in paniek heb gespoten. Helaas, helaas. En zekere meneer Nevening stond me net in de weg. Hij rust in vrede. Tenminste. Als blijkt dat u beter hier woont, het ik geen twijfel. Goede dag, meneer Everisch. nee, nee. <lacht> <lacht> Zo. Deze boer hoeft zich tenminste niet te laten uitkopen. Julian. Oh, ja, yeah, Julian. Ja. Zeg, weet jij waar Hastings al die vreemde vrienden van aanhoudt? Hoe bedoel je Nou, ik ben naar die boerderij van Bellamy geweest. En? Het was een beetje vuurwerk. Ik uh, heb een slang neergeschoten. Ja, een slang heb toen. En toen daar, daar naar Definition en zo in die volgorde, hè? Oh. Zeg, denk je nou dat ik Hastings nog een bloemetje moet sturen of sinaasappelen? zappelen? Bedoel je dat Hastings dubbelspaal speelt? En dat toch wel op zijn minst. Wat denk je dat we daarom moeten doen? Wel, ik weet wel dat we ja, ja, pas een beetje op jezelf. Wat bedoel je? Nou, ik zeg het maar zo. Denk er die koffie, jongen, hè? Daar. We krijgen onweer. Ik denk dat ik zo fijn eens even bel. Mooi zo. Dank je wel, chauffeur. Ja, nee. Hou de rest maar. Zo, stads- en academisch ziekenhuis. Vierde verdieping. Kamer 18. Meneer Hastings, uw eind is in zicht. Zoals de boer zei tegen het sparenkeer. Hoe is het dan met je kerel? Heb je een paar bloemetjes gekregen? Julian. Eh, blij je te zien. Ik had je eigenlijk niet verwacht. Nee? Dat dacht ik al. Eh, de zaakjes. Devenis en zijn slang hebben het tijdelijke met het enige verwisseld. Uh, wat is er gebeurd? Oh, makkie. Niet slordig slaan of vervelend verstoppertje spelen. Nee, nee, nee. Alleen een paar knalletjes uit mijn revolvertje. Bang voor de slang. En bang voor de is, Fini. En, eh, uh, wat nou? Ja, kijk eens, mijn beste heesting. Ik, uh, ben ook maar een mens, hè. En gevoelens van wraak zijn mij niet vreemd. Ik zou haast kunnen stellen dat het het enige gevoel is dat ik tegenover jou nog over heb. Helaas, helaas, zal ik je persoonlijk moeten straffen voor dat leuk bedachte valletje dat jij voor mij hebt opgezet. Ik, ik kan je op het ogenblik niet veel tegenspel geven, Fini. Nee, nee, ach. Nee, je hebt voorkomen gelijk, daarom juist. Zeg, afgezien van je wat slordere verpakking... Eh, is je tikkeltje nog altijd in behoorlijke conditie, hè? Ja. Ja, dus als je er zomaar stiekem tussenuit krijgt... worden de dokters misschien achterdokter. Ik weet niet wie we hier allemaal door de gang hebben zien lopen, hoor. Precies. Je begrijpt dus wel dat je me niet zo veel moet aandoen hier. Nee. Ja, ja, ja, maar wat komen moet, moet komen, hè? Ik denk dat je maar uit het raam gooi. Huh? Ja, uit het raam. Er staat een koude wind en uh, waarschijnlijk ben je al gestorven aan longontsteking... ...voor je beneden aankomt. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar, nou, niet. Uh, nee, uh, nou, uh, niet, uh, nou, niet dadelijk opbellen. Leg die telefoon neer. Huh? kom maar. Zo. Goed zo. En dan nou ga je op de vensterbank. Eens dus eventjes het evenwicht zoeken. ...en dan een klein duurtje... ...en ik zie hem al vliegen. Hallo, oh, verdoor je nog aan toe? Oh. Hallo. hè? Huh? Nee! <laughs> Die is even weg. Wat? Van, van toe? Buiten. Uh, bu bu buiten Westen bedoel ik. Oh, ben jij wel eens een... ...ja, Julian hier. Hè? Huh? Weet je het zeker? Ja, nou ja, luister, hier is de baas dat zegt. Dan moet het, hè? Goed dat je even belt mag zoeken voor het er wel een andere tijdje eruit, hè? Ik was net bezig. Uh, ja, eh, eh, liefje, uh, ik moet uh, u ophangen. Hastings komt een beetje bijgelopen. Hij ligt er zo gevaarlijk op de vensterbank te balanceren. Oh, alle mensen van al toe. Ja, Hastings, Hastings, voorzichtig toch, kindertje? Oh, wat doe je nou, hè? Ja, kentje. Rustig maar, rustig maar, rustig maar. Zo, gaan we even liggen, hè? Uh, uh, uh. Alison, zeg beter nog? Eh, uh, ja goed, nou zeg maar tegen, tegen Sir dat ik, uh, ik er tegenwoordig niks meer van begrijp hoor. Het lijkt wel of hij een kat en muispelletje met ons speelt. Ja, goed, tot straks. Wie was dat? Oh, mijn kaak. Ik geloof dat je hem gebroken hebt. Oh ja? Je vroeg wie het was, hè? Nou, Ellison. was Allison. Allison was dat de baas heeft alle opdrachten ingetrokken. Ik hoef jou niet koud te maken. En jij hoeft mij niet koud te maken. Ze zei alleen niks over, uh, over zichzelf. Had je dat dan verwacht? Nou, misschien niet. Hè. Ze heeft me gewaarschuwd dat jij zou proberen mij naar de andere wereld te houden. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, het moest nou eenmaal gebeuren, hè. Ten slotte speel jij het dubbelspel. Wie zegt dat? Ellison natuurlijk. Oh, juist. Jij ja, dan? Ja, dat moet zoals als je wil. Heb je er ooit over nagedacht dat de organisatie... ...wel eens tegen strijderopdrachten opdrachten geeft? Om je de waarheid te zeggen... ...ik ben blij dat je zo krachtdadig bent opgetreden tegen die is. Dank je. Hij werd lastig de laatste tijd. Gewoon verdacht veel op chantage te lijken. En ik verafschuw chantage. Tenminste, als ik het slachtoffer ben. Oh, hebben jullie me daarom naar de boerderij van Benjamin gestuurd? Natuurlijk Eén van jullie twee moest het loodje leggen Ja Ja, dat is een redelijke veronderstelling Dat weet jij gisteren, hè Dat autootje spelen Ja Mooi staaltje van stuurmanskunst was dat, hè, dacht ik zo En jij hebt ook in als schietschijf gebruikt Ja, natuurlijk toen ik de trekje overhaalde, moest die riet zich net zo nodig bukken. Anders was het ja, vol voltreffen geweest. Weet ze dan niet dat je achter de rand zit? Nou, kijk, ze vermoedt het wel, maar ze weet het niet. Opdracht van Sir Fraser. <laughs> Sluur, voor die man moeten we oppassen. Julian. Zeg het eens. Waarom sluiten wij geen bondgenootschap? Bob, hoe bedoel je? Nou, samen... Nou, dan wel in slagen haar op een nette manier omzetten, brengen. Ja. Sir Fraser heeft alle opdrachten ingetrokken. Ja, dat zegt zij, ja. Maar heb je met hem al gesproken? Eh, uh, ja, je hebt gelijk. Je hebt... Wanneer kun jij weer op de been zijn? <laughs> vanavond zal ik me wel fit genoeg voelen om hier weg te wandelen. Mooi zo. <laughs> nou, dan spreken we voor vanavond af bij mij thuis. Ja. Uh. He? Half negen <laughs> staat er een, een lekker dinertje klaar. Voor jou, voor mij en voor Ellison. Ja, <laughs> ja, maar... Ja, ja we moeten toch tenslotte vieren dat we die beroepen doen dat we dachten dat we moesten doen? Toch geen vergiftigde drankjes, hè? Uh, kom nou, toch geen stingshouwe strijdmakker. <laughs> Heb me toch een beetje vertrouwen, in <laughs> Neem je niet kwalijk, ja, Wat dan? Ja, nou hè, misschien, eh, misschien kunnen we wat dronken voeren, uh, hè, dronken voeren. En dat dan van het balkon gooien, wat dacht je dan? Nou, ja, ik dacht dat jij ja gelijk vloerswoon nee. bent. Oh ja, dat is waar. Nou ja, bedenk wel iets. Dat dronken voeren is dat natuurlijk uitstekend. <laughs> ja, dan ja. nemen we het mee voor een wandelingetje om weer nuchter te worden. <laughs> Dan ben jij toch op een bus bus. jou. <laughs> Hartstikke. <laughs> Geweldig! Z zou ik zelf nooit opgekomen zijn. <laughs> zeg, ja, bus, ja. Zeg dat ik moet weer een schaap. Nou, tot vanavond. Nou, dank voor je bezoek. Ja, graag gedaan hè. hoor. Ik ben om half negen bij je. Half negen. Ah, gelukkig, Julian. Hallo, hè. Toen was ik blij dat ik je nog net te pakken kreeg. Zijn vresel zou razend geweest zijn als je Hastings had vermoord. Ja, ik zou er ook niet bij mee geweest zijn, hoor. Zeg, waarom is die hele zaak eigenlijk afgelast? Nou, vresel vertelt me ook niet alles. Ik weet alleen dat jij Hastings niet meer hoeft te vermoorden en Hastings jou niet meer. Hm. Heb je hem ook gezegd dat er aanslagen op jou gepleegd zijn? Natuurlijk. Wat zei hij? Dat het wel toeval zou zijn, maar uh, hij zal het in ieder geval laten uitzoeken. Aha, opgelucht. Ik weet het niet. Ik, ik heb het rare gevoel. Ja, jij bent misschien een beetje overwerkt, Alison. Ja, overwerkt. Luister eens. Hastings hm? hey komt vanmiddag uit het ziekenhuis. Ach? Ja, ik heb hem vanavond een diviëtje aangeboden bij mij thuis. Kom ook. Kan een mooie worden? Graag. Hoe laat? En half negen. Prachtig. Ja, Alison Howard. Alison Fraser. Dit, dit is bijzonder vriendelijk van u, maar ik heb net een uitnodiging aangenomen van Julian. Nee, zij geeft vanavond een dinertje bij zich thuis voor Hastings en mij, zoiets van Eind goed, al goed. Euh, een andere keer graag, het, het spijt me, maar. Ja, natuurlijk, tot ziens, suffix.